In het zuiden van Libië is de vroegere veiligheidschef van het bewind van Muammar Gaddafi aangehouden. Het is Abdullah Senussi, een zwager van Gaddafi. Hij was sinds de jaren 80 de leider van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In die functie was hij verantwoordelijk voor de moord op een onbekend aantal tegenstanders van Gaddafi. Het internationaal strafhof in Den Haag wil hem daarom berechten voor misdaden tegen de menselijkheid. Net als Saif Gaddafi, die gisteren werd opgepakt toen hij op het punt stond naar Niger te vluchten. In Cairo zijn opnieuw doden gevallen bij geweld op het Tahrirplein in het centrum van de Egyptische hoofdstad. Militairen vernielden een tentenkamp van betogers en verjuichelden de duizenden demonstranten. Daarbij werd traumegas ingezet en geschoten met rubberkogels, waarna de militairen zich terugtrokken. Volgens artsen zijn vandaag zeker drie doden gevallen. Het is de tweede dag van confrontaties op het Tahrirplein. Gisteren viel bij rellen één doden en raakten honderden mensen gewond.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 in Zandvoort Zandvoort heeft het en jij beleeft het het ritme van GFM op TV. tv, radio en internet GFM met nu Inspiratie Radio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 ...en uh, ja, vanavond is er echt iets bijzonders... ...we hebben een uh, primeur van Inspiratieradio... ...namelijk een heuse cd-presentatie van Kati. Uh, onderwerpen die we vanavond aan uh, bod uh, laten komen zijn... ...MensenDiek, wat is dat? Body and Soul en The Touch of the Soul. Zo ik zeggen, Body and Mind and The Touch of the Soul. Afrika, wie is Kati Same Lotin? Kati uh, als zangeres en songwriter. En de cd-release...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 om een zwaai gemaakt, ze hebben een, zangadre, een zangeres aangetrokken en het is een hele, ja, veel wat drukkere melancholiese, muziek. Ik kom even niet uit. En uh, ja, dat vind ik even leuk om, om te laten horen. Dus kayak met quenabalei. Terug bij Inspiratieradio. Vanavond hebben we Cathy same Lotte te gast. Ze heeft een mensen die praktijk in Zandvoort en ze is Samres. En we gaan het in dit blok hebben over mensen die ik. Ja, hele, is heel, uh, heel uh, nou ja, bijna Hollandse uh, <lacht> aangelegenheid. Toen wil ik geen eens weten, Kati waar uh, mensen die vandaan komt. En, en wat is het? Vertel eerst maar even van waar dat we dit onderwerp uh, beginnen.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 En ze hadden een hele uh, zwakke rug natuurlijk, omdat en het steeds zo verstevigd werd door die facetten. Ja, versetten. dus zij is daarmee gaan oefenen. En dat was mevrouw Munsterdien. En dat was mevrouw Mensen. Oh nee, daar komt dat vandaan. Ja, <laughs> en ze was getrouwd met een arts en uh, heeft ook in Amerika gezeten. En in diezelfde periode heb je ook Pilatus, wat is ontstaan, en Feldenkruis, en Alexandertechniek. Dat was echt zo'n stroming van mensen die ook wel volgens mij geïnspireerd waren door yoga. En als ik dat roep, oh ja. dan kijkt uh, mijn oude docenten me heel boos aan. <laughs>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 En de behandeling proberen ze daarop te attenderen en uh, meer naar het lichaam te luisteren, oefeningen, uh, oefeningen, aan te leren om, uh, om zelf uiteindelijk een eigen therapeut te worden. Dat, dat is eigenlijk het idee. En hmm. dan krijgen ze dus oefeningen mee naar huis. Ja. Dan moeten ze dus ook thuis de oefeningen. Dus zelf doen of sowieso uh, ja, opletten bij problemen waar ze, tenminste, de activiteiten uit het dagelijks leven waar ze problemen mee krijgen.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 Ja, dus het grote verschil is dat wij nog een stapje verder gaan in de oefeningen. Dus dat uh, of het algemeen... Uh, zal een fysiotherapeut een oefening geven en wij kijken dan iets verder naar de uitvoering en dat ze hun grenzen meer in de gaten houden. Ze dus gaan iets meer de diepte in. Ja. Elkaar oefeningen. Wat ik, ook, ik heb ze allebei gehad en wat ik zo mooi vond van mensen dik is dat uh, naast wat jij net al zei, is dat je heel veel huiswerk meekreeg. <lacht> ja, en dan denk ik, ja, ik kon ik elke dag wel mijn oefeningen doen. En ja. de, de resultaten waren vele malen sneller dan als je gewoon bij een fysiotherapeut komt. Op dat moment wordt er gebeurt er wat. Ja, en daarna weer weer een paar dagen, weet je, er gebeurt er niks. Dus dat vond ik ook een hele sterke methode van, ja. van de mensen die. Ik. Ja, want als dan de behandeling afgelopen is, dan kan je ook doorgaan met je oefeningen, zodat je toch niet de klachten weer terugkrijgt. Ja, dat zelf ook gehad. Mensen krijgen een schriftje mee. Ja, je los. Ja, maar goed, het helpt wel. En ook de, tenminste, wat ik dan mee had gemaakt, ook met tekeningetjes, hoe je het dan moest doen. Ja, precies. Dat helpt toch wel goed je oefeningen te doen. Iedereen is gemotiveerd en gedisciplineerd, maar oké. Toen had ik toevallig heel veel tijd, want ik kon helemaal niet werken. En ik deed elke Dag, precies de oefeningen die hij me opgaf, van dat was helemaal verbaasd. Hebben jullie gewoon precies de oefeningen? <lacht> <lacht> dus heel veel mensen doen dat, dus ik ben ook wel blijkt. vaak verbaasd hoor. Je ja. zegt <lacht> ja. dus het zijn heel erg trouw, en uh, nou, vooral kinderen hebben het vaak moeilijk, uh, vaak moeite om echt die discipline op te brengen. Hmm. En ze dat ze het, al... het raar vinden misschien? Ja, ook omdat ze over het algemeen niet echt klachten hebben, nog, dus vaak preventief. Of dan moeten ze het van hun ouders of uh, schoolarts. Uh,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 uh, ook spannend, want als het af en toe stormt, dan, uh, dan komen de mensen echt uh, <laughs> vliegend. Op de binnen. Yeah. Yeah. <laughs> en uh, sommige ouderen kunnen dan niet bij mij komen. Dan oh, moeten ze afbellen of ik moet ze gewoon echt aan de arm nemen. Ja, dus af en toe oh. heb je echt wel spannende yeah. tavarelen. <laughs> ja, nou, je zit echt in, in het gebouw van Bouwers Palace, hè, het hoogste ja. gebouw van Zandvoort, aan de boulevard. Ja. Het waait al zit het ontzettend. Hè, ja, het is stand... echt de tochthoek ja. van Zandvoort, uh, ja. werd mij gezegd. Ja, dus dat uh, is wel ja. grappig. Ja, ik heb op de hoogste verdieping wel eens workshops gegeven. Oh ja. ja. En dan, uh, ja, dan zie je, als je dan ook buiten komt, hoe, hoe hard het waait. Dat is echt ja. uh, gelukkig voel je dat bovenop uh, niet. Dan gaat ja. het gebouw heen en weer, maar ik ben er geen last van. Ja. Hey, en nou, uh, even een vraag, hoe lang zit je er al in deze. In deze uh, zes jaar nu. Zes jaar. Alweer, ja. en, en ben jij Woon jij in Zandvoort? Ja, ik woon uh, boven in, in het gebouw. In de oh oké, okay. je woont in één gebouw. Dus ik, ik daal in, af ja. naar mijn werk en ik Kijk. stijg op naar huis. Ja, prima. <laughs> ja. ja. ja. Ben je een Zandvoortse van uh, oorsprong? Uh, nee, ik ben hier aangespoeld, zeg ik altijd. Okay, <laughs> okay. <yeah. laughs> Hoe woon je in Zandvoort? Ik woon hier nu elf jaar Gaat alweer. Aan. Ik kwam echt met het idee van ik ga een jaar hier wonen. Ik kom uit, uh, met, ben opgegroeid in Nijmegen.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 Mijn verhaal. Ik ben ongeveer ook zo'n beetje binnengekomen ja. bij uh, van een ruimtehuur. Ik wilde het in Haarlem huren en ineens werd het, uh, werd het, uh, werd het zandvoort zomaar. Wow. Ja. En nou wanneer ik al twaalf jaar. Nee, oh, leuk. In, de, in dezelfde flat ook nog, maar, of tenminste appartement waar ik uh, woon. Um, ja, nou we gaan uh, even uh, dit uh, stuk even stoppen, deze, ja. uh, dit blok. Ja. Uh, we hebben nog heel veel blokken We gaan, die mm -hmm. we gaan uh, krijgen. Waar ik nog even uh, straks met je aan toe wil is die... Uh, uh, hoe heet dat dan weer wat je, wat je net hebt gedaan, uh, wat zoveel stress gaf? Uh, de, de, de, voor de mensen die ik, de, de verzekering. En oh, die audit. Ja, die ja audit. dat, dat heb ik je verteld. Ja, ja, om, ja, even, ja. om daar nog even naar te ja. kijken. Maar dan beginnen we uh -huh. dat wel even aan <laughs> het blok. Uh, ja. We gaan nu uh, naar de muziekbespreking uh, door, uh, door Rob. En uh, ja, Rob doet het elke, uh, elke uitzending. En ik vind het altijd heel verrassend, want ik heb geen idee wat hij gaat doen. Maar we beginnen nu met de muziekbespreking van Rob. Naar het uh, welbekende nummer 9 uh, Million Bicycles van uh, Katie Melua. Uh, na een grote doorbraak in uh, 2003 met het uh, album Call of the Search, scoorde zij met dit nummer uh, van haar uh, tweede album een hele dikke hit. Uh, het nummer zelf uh, heeft de nummer 1-positie uh, weliswaar niet gehaald, maar het album Piece by Piece, waar deze track, uh, track vandaan komt, uh, stond maar liefst uh, in 5 landen op, uh, op nummer 1. Um, veel van de nummers uh, die uh, Katie Mello zingt zijn geschreven door uh, Mike Bedt. Misschien uh, oh. jullie hem nog kennen van het nummer uh, Lady of the Dawn, uit uh, 1979 uh, alweer. En uh, overigens het nummer uh, Bright Eyes, uh, wat zo prachtig uh, werd gezongen door Art uh, Garfunkel, um, is ook geschreven door, uh, door Mike Bat. Op het uh, debuutalbum van uh, Katie Miller staat het prachtige nummer The Far Away Voice. En dit nummer heeft ze zelf uh, geschreven ten nagedachtenis aan haar grote idool en inspirator uh, Eva Cassidy. En het is daarom juist wel heel mooi dat de samenwerking tussen, uh, tussen Katie en uh, Mike Bitt door dit nummer uh, tot stand is uh, gekomen.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 En nou goed, we gaan uh, luisteren naar het uh, prachtige nummer de Catty Song. Vandaag is natuurlijk uh, ja. Catty Song, hè? Ja, heel toepasselijk. <laughs> Origineel van uh, Simon and Garfunkel. En je begrijpt waarom Eva Cassie nog steeds lukt om zoveel mensen uh, te raken met haar muziek als je dit hoort. Ja.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 Die uh, pluspraktijk zijn voor de oefentherapie. Dus dat zou natuurlijk wel heel gaaf zijn. Ja, heel mooi. Ja. Oh, Laat de klanten dan maar komen. Ja. Dus ja, dus ja. ineens uh, heeft het een heel, toch een positieve draai gekregen. Dus dan is het juist weer voordat ik bij de eerste hoor. Want ja, ik ben dan ook meteen de eerste voor de volgende ronde. Dus uh, okay. dat is voor de mensen. En dat is voor de mensen die ik, ja. Mm. Dus nu krijgen collega's die me bij mij aankloppen van goh heb je het gedaan. Mm. En, uh, ja. ja. Ja, dat is heel leuk. Ja. Ja, en in de tussentijd, uh, wat je, je, had natuurlijk ook de cd-presentatie. In de tussentijd is jouw uh, de meneer die jouw uh, cd zou editen. Of uh, eindmix, ik weet niet precies. Uh, ja, de muziek die, heeft hij gedaan nee. hè? Dat muziek of de muziek. Ja, ja. Dus het was één. Compleet. Ja, dat <laughs> dat gebeurde privé allemaal. Het was echt gelukkig allemaal helemaal goed gekomen. Ja. Dus blij <laughs> dat je hier zit en uh, met een nieuwe cd. En, ja. En, ja en, en dat je natuurlijk een hele mooie. Uh, het? een praktijk heb in, uh, in Zandvoort ja, ja, ja. ja. dat en ik door mag gaan ook met de praktijk ja, het is <laughs> ja, ook wellness toch? <laughs> ja, ja, het stukje wellness is dan uh, de, ja, de massages, uh, yoga pilateslessen en uh, ik geef ook workshops en zwangerschapscursussen ja het is dus een compleet uh, <laughs> Ja. dus ja. bij jou de straat uit Mario en uh, Hup, je zit er in de binnen, ja. Ja, ja. je baait zo naar binnen <laughs> als de wind goed staat <laughs>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 dus het kan heel mooi zijn. En ik vind het heel leuk om, om, om mensen daarin te begeleiden. En, uh... Zou je kunnen zeggen dat jij door een crisis ook iets anders bent gaan doen? Ja. Zou je het een soort crisis kunnen noemen? Waar ja, je dat is het eigenlijk, ja. Want daar, ja. dan wordt de noodzaak het hoogste Precies. bij mensen om, om er werkelijk wat aan te doen. Hè? Ja. ja. Zoals een burn-out is ook zo'n voorbeeld. Hè? Als ja. je allemaal een burn-out hebt gehad, dan wil ik niet nog een keer. Ja, nou, wat moet ik dan veranderen? Nou, Precies. Je, dan komt er van alles op gang. Ja dat is ook weer het mooie bijna, hè? Dat, uh, dat mensen een crisis hebben. Nie we, we, ja, we wensen niemand een crisis toe. Nee, ik denk niet, dat er maar, heel veel mensen zijn die dat wel hebben. Ja. ja, en ik denk je het allemaal een keer, hoe dan ook minimaal een keer meemaakt. En, ja. uh, en sommige mensen hebben heel veel crisissen, uh, helaas. jullie leren dat uh, nog niet zo heel erg. Ja, mee. maar soms kan het ook zijn door een situatie waar je bent, of omstandigheden, familie, dat er gewoon alles tegelijk komt. En dat heb je ook niet altijd zelf in de hand. Ja. Of dat je, ja...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 Dat je daar iets. Het klinkt een beetje eng. Dat is een soul. Ja, ik zie zo. De touch. Doordring Ja, de touch. Dat is, soul, ja. uit, ja. Ja, dat dat is toch een psychologisch iets? Ja, ja, ja, het is misschien meer psychologisch. Nou, Volgens mij in ons gesprek was het ook meer dat uh, een, werk is dan heel erg body-mind. Dus ja, dat zie ik dan meer als een mind. En uh, de soul is voor mij dan toch het muziekverhaal. Uh, mm. Dat ik me daar. Uh, uh, ja, toch op een bepaalde manier aan kan opladen of zo. Om, uh, ja, dus het staat ja. een beetje los van, uh, van je praktijk. Ja, dus, dus, dus, dus, het dat gaat een beetje door elkaar heen. Maar ja. ja. En, uh, maar goed, uiteindelijk heb je natuurlijk wel met allemaal souls te maken die naar mij binnenkomen. Dus uh, ja. in de praktijk. Dus wat dat, dat betreft, uh, Want, ja. Misschien een rare vraag, maar voor mij geldt die wel in mijn eigen gekozen praktijk. Ja. Hoe benader je een, uh, iemand? Is dat iemand uh, als lichaam of als. als uh, uh, M mentaal dus uh, verstand. Of inderdaad als een zool. Of, of hoe, hoe, hoe, hoe zie jij iemand? Hoe zie jij een klant? Mooie vraag. Maar... Um... Nou...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 Uh, in 1976. En daar waren allemaal grootheden die, die meespeelden. Zoals Eric Clapton en Bob Dylan. Het nou, was echt een ontzettend groot evenement. En ja, dat is gewoon een enorm heftig uh, gebeuren in de Amerikaanse muziekgeschiedenis. Uh, uh, en toen heeft op een gegeven moment... Uh,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 I pulled in the latherer There's a feeling I had passed in. I just need to find a place Nou, straks, is dat genieten of niet uh, de band met het nummer The Weight van The Last Walls? Wij hebben hier ontzettend zat te staan zwingen. <lacht> het is jammer uh, bijna dat we weer verder moeten, anders hadden we een opgesteld. Ja, <lacht> ja. ja ik, uh, nou, heerlijk. Je nou, best... nog hier muziek, toch? Ja, precies. Nou, ah, nog hele mooie muziek. Ja, waarom? Nou, beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we Cathy Sate Satin Lotte. Dat Lame, dat geeft mooier. Cathy Same, same Lotte. <lacht> ja, goed dat je daar even in <lacht> Te gast. het zelf een keer zeggen samelotin, ja maar het is toch een onmogelijke naam. Dat is Ja, voor Nederlanders is dit een hele tijd. Ze heeft een uh, mensen die ik praktijk in Zandvoort en ze is zangeres. We gaan dit blok dit, dit hebben over Afrika, want daar heb je iets mee. Je hebt je al verteld dat je een paar jaar geweest bent uh, na je twintigste. Ja. Maar je hebt er nog iets mee. Wil je eens dus vertellen wat Afrika voor jou is? Ja, nou, mijn vader komt uit uh, Cameroen en uh, mijn, ouders die, uh, mijn moeder is Nederlandse en mijn ouders ontmoeten elkaar in Parijs, waar ik ook uiteindelijk uh, geboren ben.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 En hij was ook een van de eerste theologie-studenten in Berlijn nou, voor de Eerste Wereldoorlog. Als ja. Afrikaan, dat is toch wel heel bijzonder. Ja. Dus ik heb wel in die zin uh, uh, is het schrijven van sommige en zo. Uh, ja, heb ik toch denk ik wel daarvan meegekregen. Het zit er wel in de familie, ja. Ja. Ja. Ja. ja? Ik dacht dat je eerder begon met uh, schrijven, toch? Ja, maar uh, ja. nou, goed, ik ben op mijn zevende begonnen met muzieklessen en, en ballet. En, uh,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 Mm. Het ging te snel, het was gewoon te heftig. Ik had nog de hele zoektocht. nog. Ja, je was toen uh, heel jong, 2, 23, Ik hoor. was toen, uh, ja, 21. En uh. Uh, nou, daarna ben ik dus naar Cameroen gegaan. En uh, daar heb ik uiteindelijk al drie jaar gewoond. En daar heb ik uh, meer verdiept in de dans. Ik heb daar dansles gegeven aan kinderen en een mm. eigen dansgroep gehad. Dus toen was ik heel erg met mijn creativiteit bezig. Uh, schrijven ook. Uh, ja, heb ik toen meer zongteksten geschreven. Uh, maar goed, ik heb wat daarvoor even allerlei uh, wegen, verschillende wegen bewandeld, want toen ik terugkwam in Nederland, toen ging ik doen. <laughs> ja, nou, dat is bijna hetzelfde. Toen <laughs> dacht, ik ga secretaresse worden, altijd uh, de creativiteit, gewoon. ja, Precies. dat kun je toch niet mee verdienen. En dat is toch allemaal, uh, ja, ik heb het altijd voor mezelf een beetje daarna weggestopt. En uh, nou, toen kwam het uit de mensen die ik verhaal.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 ja. Mijn papa. Nee. Nou, maar we gaan aan het einde van dit blok gaan we het eerste nummer van Cathy uh, oh. draaien. Dus, uh, ja, ik ben zeer benieuwd, want ik heb je het dus beetje, nog niet gehoord. Nee, Oké, okay. uh, ja. is, uh, ja. Hey, uh, wat vind je nou het mooiste aan Afrika? Want ik, ik hoor van mensen die zijn lyrisch over Afrika. Wat, wat, wat heeft jou zo geraakt? Even los van je vader, uh, omdat hij daar geboren is. Um, ja, de cultuur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 uh, ja, warm houden. En dat, dat raakte mij heel erg toen ik een Senegal was. dat is gewoon op straten wordt getrommeld en gezongen en gedanst. En de vrouwen zien prachtig in mooie gewaarden uit. En dat miste ik dus in Cameroon. Hmm, ja. Het is te, te ja. westerd. In ja. Cameroen is dat ook islamitisch? Nee. Ja, alleen het noorden, het hoge Noorden, maar daar ben ik uh, nooit geweest. Het is waarschijnlijk christelijk. Dus ja, katholiek en uh, ja. Ja, christenen ja, die Monten, en dan ga ik. Nee, nee. nooit uit in, in, in swingen natuurlijk hè dat moet je van die christenen niet hebben hè. Dat, dat... nou Cameroen is heel swingend hoor dat ja, ja. is heel anders ja ah, ik ja. heb wel ontdekt dat het is wel grappig als je gewoon al die continenten of niet al die landen in het continent bij elkaar zet en je kent de dansstijlen bijvoorbeeld dan zie je in Zuid-Afrika dat ze heel veel met de voeten doen in Cameroen is heel erg vanuit de heupen eh, Senegal is heel erg bovenlichaam en eh, dat is West-Afrika en Oost-Afrika is met het hoofd hmm. oh ja ja en dan heb je Noord-Afrika, uh, heb je die meer buitdansen. Dus het is heel grappig als je dat allemaal zo. Uh, dus de mensen die heel erg in hun hoofd zitten, die moeten eigenlijk naar Oost-Afrika. Ja. Ze hebben het met hun hoofd, een hele stof Ja, de Maasai, ja, ja. Ja. ja. En daar landen als uh, Eritrea en uh, Ethiopië en zo, ja. ja. Zo ik zo vind het een heerlijke, heerlijke sfeer hoor. Dat, uh, ik, ik ga veel naar dansen, bij ons, uh, biodansen en zo, maar ook wel eens Afrikaanse dansen. Oh, ja. En, nou ja, dat is heerlijk, weet je. Met die, met die, als het beste is als er tien van die trommels uh, naar ja, ja, elkaar zitten ja, ja, ja, en dan ja, ja. daarop ja. dansen. Nou, dat is echt uh, super. Ja, het, ik, ik zou het heel leuk vinden om me ooit uh, met inderdaad echt uh, traditionele muzikanten muziek te ja. maken. Ah, ja, dat is zo mooi. Dat ja. wil ik heel graag, een ja. keer doen. dit is een oproep. Oh, ja, ja. ja, ja. <laughs> wij van spreken naar een dorpje gaan in Afrika en gewoon met kinderen, mensen van zo'n dorp uh, iets samenstellen. lijkt me heel gaaf. Ja, dat ja. ja, wordt ja. wel vaker gedaan. Ja, ja. dat uh, ja, is prachtig. Zou je ja. nog uh, terug willen naar Afrika?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 Ja, we gaan Leuk. natuurlijk nog uitgebreid over je cd spreken, maar <laughs> um, kun je iets zeggen over de, even over de stijl van de muziek die we gaan verwachten op jouw cd? Ik vind het heel moeilijk. Ik heb het met Thies, uh, mijn muziekpartner, ook over gehad. en uh, Thies is van huis uit um, uh, vooral in elektronische muziek. en uh, Ik kan hem vroeger vanuit de house uh, zien. En... Um,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 Katty als zangeres en songwriter. En we gaan de cd-release uh, doen. En dat is het uh, uitreiken van de eerste cd-o, Jan-Peter Verstegen, beroemde Zandvoorter. En dat is ook de zangleraar van Katty. Uh, van ja. En we gaan natuurlijk, Cathy live Leifel staat hier in het script, Katty. Maar de vraag is of, daar moet jij nog <lacht> even over nadenken geloof Ja, we hebben geen soundcheck kunnen doen. En ja, dan word ik er al een beetje onzeker gaan. We gaan, gaan, en doen, we gaan nog even. Hé, <lacht> hey, dan gaan we naar dit nummer. It's With You. Wil je daar nou nog iets over zeggen?